10 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Het weerinstituut verwacht dat een herfststorm morgen in een groot deel van het land zal leiden tot zware en zeer zware windstoten tot 130 km per uur. Morgenochtend is daarom een aantal uren code oranje voor extreem weer van kracht in zeven provincies. Rijkswaterstaat denkt dat desondanks de waterstanden niet te hoog worden. De ANWB verwacht een ochtendspits die twee keer zo druk is als normaal. TNS laat vanwege de storm minder treinen rijden. Ook luchthaven Schiphol houdt rekening met problemen. De KLM schrapt uit voorzorg 42 vluchten... die morgen vanaf Schiphol vertrekken naar een Europese bestemming. Rocklegende Lou Reed is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend als zanger en gitarist van de invloedrijke band... The Velvet Underground, die in 1965 werd opgericht. Samen met John Cale was Reed het gezicht van de groep. Ze werden wereldberoemd met hun debuutalbum... The Velvet Underground en Nico. In 1970 verliet Reed de Velvet Underground. Als soloartiest boekte hij grote successen... als Walk on the Wild Side en Perfect Day. In mei heeft Lou Reed een leventransplantatie ondergaan. Volgens een agent is hij overleden aan de gevolgen van die transplantatie. Fleetwood Mac heeft zijn wereldtournee afgebroken. Bij medeoprichter John McVie is kanker vastgesteld... heeft de band via Facebook bekendgemaakt. Gisteravond trad de band nog op in Ziggo Dome in Amsterdam... Het was een extra concert in Nederland na het succesvolle optreden eerder deze maand. De Brits-Amerikaanse band ronde met het optreden in Amsterdam de reeks concerten af in Europa... en stond op het punt om 14 optredens te gaan doen in Australië en Nieuw-Zeeland. Het weer, komend etmaal, waait het fors vanuit het zuidwesten. Aan zee staat nu al een stormachtige wind, kracht 7 tot 8. Vanavond en vannacht buien, morgen mogelijk stormkracht 9 of 10... en kans op zware windstoten. Morgenmiddag opklaringen en het wordt 15 graden.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 Langs de lijnen dat je roen stophorst. Een heel goede avond. Ajax, PSV, Zwolle en Feyenoord lieten de koppositie van de eredivisie liggen. En toen kwamen Vitesse en Groningen nog in aanmerking. Maar er kwam geen winnaar uit die wedstrijd. Wat is dit toch een rare, knotsgekke competitie zeg. FC Groningen komt op 2-2 en het is een hele fraaie hoor, dat wel. En dat houdt weer in dat Vitesse toch geen koploper gaat worden in de eredivisie. Bij het eerste schaatstoernooi van het nieuwe seizoen werd ongelooflijk hard gereden. Onder andere door Sven Kramer, de tweede tijd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 nu lukt het eindelijk. Sebastian Vettel reed ook hard. Hij werd op zijn 26e voor de vierde keer wereldkampioen in de Formule 1. Sebastian Vettel is de 2013 World Champion. He takes three out of three wins in India. An absolutely remarkable record. And he has delivered in style. He's won it from the front. En we besteden aandacht aan veldrijder Lars van der Haar. Die vandaag zijn dus derde overwinning op rij kon halen in de wereldbeker. Tot 11 uur in langs de lijn. Ja, bij bijna elke eredivisiewedstrijd konden we in deze speelronde dus zeggen... dat de koppositie kon worden gepakt. Ook bij deze laatste wedstrijd van het weekend, Vitesse-Groningen. Maar er kwam dus geen winnaar, en dat terwijl Vitesse met 2-0 voor stond. Zo direct Groninger-trainer Erwin van der Looy. eerst Peter Bos over de weggegeven voorsprong van zijn Vitesse. Hun, hun aansluitingstreffer valt veel te snel nadat wij gescoord hadden. Ik geloof een minuut later al. En ik geloof drie of vier minuten later maken ze ook de gelijkmaker.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 Is er nog iets van de druk van de koppositie dat je die kunt bereiken? Nee, want daar zijn we totaal niet mee bezig. Want die koppositie op dit, in deze fase van de competitie interesseert denk ik niemand. Het is leuk hoor als je bovenaan komt te staan. Maar het gaat om die laatste dag. Dan moet je erbij staan. Maar dan moet je wel uh, wedstrijden voor blijven winnen. En, uh, en vandaag gaat zo'n wedstrijd moeten zijn. Dit is de elfde wedstrijd van het seizoen. Zie je wel een duidelijk stijgende lijn? Ja, het, het klinkt wat raar, maar het is net alsof we weer wat opnieuw begonnen zijn. Omdat uh, door de blessure van Theo zijn we toch weer wat anders uh, moeten gaan spelen. Om die balans te bewaken. En daar hebben we nu twee wedstrijden van, uh, van weg. Dus ik heb voor mijn gevoel, zijn wij pas net begonnen. 2-2, kun je het geloven? Natuurlijk kan ik het geloven. He, dat is uh, de Nederlandse competitie. Dus uh, wat dat betreft is het niet de eerste verrassing uh, van de dag. Maar op het moment dat het 2-0 achterkwamen uh, had ik er wel een hard hoofd in. Ja, want jullie stonden al onder behoorlijke druk. Jullie kwamen al een paar keer goed weg. En dan wordt het 2-0. En dan denk je van ja, nou ja, helaas. Nou, we hebben wel alles aan gedaan om die wedstrijd te doen kantelen. We hebben heel veel wissels, aanvallende wissels gedaan. Dus we hebben er wel alles aan gedaan. Maar ja, Vitesse speelde gewoon goed. En we hadden heel veel moeite om ze onder druk te zetten. Dat hebben we wel vanaf het begin af aan geprobeerd, vanaf minuut één. Dus dat is wel complimenten. En je ziet ook dat met heel veel beleving en geloof in jezelf en samenwerken... dat je toch een heel eind kan komen. Cruciaal moment vlak voor tijd is wel of geen penalty na de actie op Ibarra. Wat is jouw inschatting? Ja, ik heb net gezien. Giuliano was te laat. Dus vanuit mijn punt dacht ik al dat het een penalty was. Maar had hem kunnen geven. Ja, in alles lijkt het op een penalty, maar als je dan de herhalingen ziet, dan weet je ook niet zeker of hij hem raakt. Heb jij hem nog gesproken? Nee, ik heb Giuliano niet gesproken. Ik heb hem net heel vluchtig gezien en hij, was, hij zette de tackle wel te laat in. Ik kan hem inderdaad niet zien of hij hem raakt, maar uh, ja, we hadden we niks kunnen zeggen, denk als hij hem wel had gegeven. Uit de thuis was uh, tot nog toe een groot verschil. Heb je het gevoel dat je een stap hebt gemaakt met je ploeg? Dat denk ik zeker. Uh, en uh, niet zozeer omdat we hier nou zo dominant gespeeld hebben. Of uh, Vitesse weggespeeld hebben. Absoluut niet. Maar wel in de manier hoe we gespeeld hebben. Vanaf het begin af aan druk erop, uh, Niet ingezakt. En uh, ja, ik denk dat uh, de neutrale toeschouwer een fantastische wedstrijd heeft gezien. En daar zijn wij ook uh, uh, zeker een groot onderdeel van geweest. Althus Erwin van der Looy, trainer van FC Groningen. ze denkt natuurlijk veel meer over de kop van de Eerdivisie. Maar we gaan even naar Roda PSV. Want het was even schrikken in de blessuretijd van die wedstrijd. En prima redding. Oh, als die daar maar niet heel erg geblesseerd bij raakt, want die vliegt met zijn middel tegen die paal aan, zegt hij houdt wel die bal uit de goal, maar dat is ook het enige. Daar ligt hij geblesseerd en hij ligt flink geblesseerd, want hij gaat vol tegen de paal aan. Dat ziet er niet goed uit als ik de uh, handen van Schaars zie, die zegt ja kom maar jongens, dit gaat niet goed, dokter erbij. En die clubarts van PSV is Rolf Timmermans nu aan de telefoon. Goedenavond meneer Timmermans. Goedenavond. Moest je ook zo schrikken? Nou, het punt was dat ik uh, toevallig even in de kleedkamer was. Omdat een van onze andere spelers uh, geblesseerd geraakt was aan zijn enkel. Oh. En uh, vervolgens werd ik dus geroepen om zo snel mogelijk uh, naar het veld te komen. En dat heeft u gedaan. En toen kwam u uh, bij Titon en uh, hoe was hij daar naartoe? toe? Nou, hij was uh, inmiddels al gestabiliseerd, onze fysiotherapeut. En gelukkig kwam hij uh, vrij snel weer bij. Dus op dat moment heb ik een heel risico genomen en heb ik opdracht gegeven om een nekkraag aan te leggen. En om hem geplankt het veld af te laten gaan. Ja, dat duurde eventjes hè. U bent mee naar het ziekenhuis. Wat, wat kwam daaruit? Ja. Kunt u dat al vertellen? Nou, alle aanvullende onderzoeken die daar gedaan zijn, lieten gelukkig geen letsel zien aan de schedel of aan de nek. Wel was sprake van lichte hersenschudding en een kneuzing van de heup. Ja, dus dat was eigenlijk uh, wat, wat daar naar voren is gekomen. Ja, want hij kwam uh, tegen die paal aan natuurlijk, maar met zijn hoofd hard op de grond. Of, of op, op, op, waar kwam hij op terecht? Nou, hij kwam met zijn middel tegen, tegen de paal aan. Dus met zijn heup hè, kwam hij tegen de paal aan. Ja. En, uh, hij leek met zijn hoofd tegen de staande aan te komen. Ah, Oké. Okay. Zeg maar het, het ijzeren voorwerp achter de paal. En uh, nou goed, ja, dat, dat veroorzaakte natuurlijk die. Uh... Die hersenschudding, hoe lang zal ja. die uit de relatie zijn? Heeft u daar al enig idee van? Nou, dat is nu lastig te zeggen. Dat gaan we de komende dagen verder bekijken. Met, uh, in samenspraak met een aantal specialisten. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen seizoenen de nodige ervaring uh, opgebouwd. Ja. Met, met spelers met hersenschuddingen. En uh, vandaar dat we dat nu uh, uitgebreid in, in, in kaart gaan brengen. Ja, nooit te snel brengen hè? is dan het devies geloof ik. Ja, precies, precies. Ja. zeker gezien het feit dat hij natuurlijk twee jaar geleden al, al eerder een, een zwaar hechtscherming gehad heeft. Ja. Maar toen moet u, moet u de situatie nu uh, goed bekijken. Was hij daar ook bang voor? Heeft u hem daar nog over gesproken? Nou, um, hij was zelf eigenlijk uh, heel rustig daaronder. Um, zijn, zijn partner die, uh, ja, die had wat meer schrik. Uh, ja, gezien het feit natuurlijk dat ze, dat ze het hele verhaal twee jaar geleden al eens meegemaakt had. Dus daarom waren we ook heel erg blij dat wij uh, snel gerust konden stellen. Ja. En uh, dat het uh, veel minder heftig uh, lijkt dan uh, twee jaar geleden. Nou goed, hij zal in ieder geval uh, in, in, in, waarschijnlijk niet de volgende wedstrijd van PSV op het doel staan. Uh, kan Jeroen Zoet daar weer staan of is hij ook nog steeds geblesseerd? Ja, Jeroen is nu aan het revideren. En nee. uh, we gaan dat komende week verder bekijken. Oké. Okay. Uh, dus uh, dat is nu nog wat, wat te vroeg om daar uh, verder uitspraken over te Maar die, doen. die is nu in ieder geval nog niet fit. Nee, nee. nee. Oké. Okay. Nou, bedankt voor de informatie, Rolf Timmermans, clubarts van ja. PSV. Fijn om te horen dat het weer redelijk goed gaat... met Jeroen, met Jeroen Zoet, wil ik zeggen. Met Titon, de keeper van PSV. Dat Serena Williams de beste tennister van dit jaar was... dat wisten we eigenlijk al wel. Maar ze heeft nu het ook officieel bekrachtigd. In de finale van de WTA-finals versloeg ze de Chinese Nali in drie sets. En dus zit hier Mark Brasser. Mark, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt die finale gevolgd voor ons. Na gisteren was het de vraag of Williams fit genoeg zou zijn. Nou ja... Het antwoord is ja, denk ik. Ja, het antwoord is ja. Het kostte er wel, uh, wel aardig wat moeite... in die finale tegen Nali. Gisteren is er een, een zware drie-setter gespeeld tegen Jelena Jankovic. Ja, het seizoen zit erop, uh, maar het seizoen heeft ook zijn tol geëist... bij de speelsters, lopen toch wel een beetje op hun laatste benen. Blessures zien we ook wel. Victoria Asarenka bijvoorbeeld speelde dit toernooi wel, maar niet fit. En Serena Williams had haar tijd nodig om echt in de wedstrijd te komen. speelde een matige eerste set. Er sprak weinig energie uit het spel van de, van de Amerikaanse... Ze liep niet goed, ze kwam moeilijk in de hoeken. Moet wel bijgezegd dat Nali heel erg goed speelde. Maar ja, het was niet goed, Serena Wilms. Een beetje mat, uh, vermoeidheid. Uh, maar ja, dan krijgt ze toch in de tweede set... Uh, dan komt die, die, die mentaliteit van haar boven. Not over my dead body. En het gaat me niet gebeuren dat ik deze finale verlies. En dan weet ze toch nog ja, waar ze het dan vandaan haalt. Ja, uh, dat weet je dan niet. Maar dan komen er toch krachten vrij. En vervolgens wint ze de tweede en pakt ze de derde set. Met liefst 6-0. En uh, ja, is ze uh, absoluut de vrouw inderdaad van... Uh, van dit seizoen. Ja, dat is dan wel weer typisch vrouwentennis dat zo'n derde set in 6-0 even wordt uh, beslist. Ja, ja nee, nee dat, dat, dat is zo. Dat, dat zien we vaker. Uh, ja. Bij Williams neemt het vertrouwen dan toe. Hè, na Lee wordt, wordt langzaam minder. Het is natuurlijk een wisselwerking en dan kan dat inderdaad uh, kan dat gebeuren. Vrouwentennis van het afgelopen jaar, als we dat willen typeren, volstaat dan alleen de naam Serena Williams? Ja, nou ja, goed. Niet helemaal alleen, maar ze steekt er natuurlijk dit seizoen wel met kop en schouders bovenuit. Als bedoel, zij wil als... is ze echt de beste. Ja, als ze wil is ze de beste en ze heeft hard werkt het, het, het afgelopen jaar veel gespeeld, veel toernooien gewonnen. Elf toernooien gewonnen maar liefst, inclusief deze. Goed, en als je dan kijkt naar de, naar de grote toernooien, de Grand Slam toernooien, en, en, nou, pak dit toernooi er dan nog maar even bij, dan zie je dat Serena Williams drie van die vijf toernooien gewonnen heeft. Ze won Roland Garros, ze was de beste op de US Open en ze won dus dit toernooi. Nou ja, Bartoli uh, Wimbledon, hè, Azarenka uh, um, won Australian Open, dus er zijn ook wel toernooien geweest, het Grand mm -hmm. Slam toernooi waar Serena Williams niet de beste was. Maar wat, wat, wat heel veel zegt is dat ze dit jaar twee 82 wedstrijden heeft gespeeld en van die 82 heeft ze er 78 gewonnen. Ze heeft maar vier wedstrijden dit jaar verloren. Ze heeft een, een winstpercentage, ik bedoel alles wordt uitgerekend in de ten, veel in de sport, maar zeker ook in het tennis, een winstpercentage van 95,1 procent. En dat is ongekend hoog inderdaad. En maar dus mag je idee, zeggen, als we later het, jaar, het tennisjaar 2013 ons moeten herinneren, dan is het het jaar van Serena Williams. Uh, de WTA bestaat 40 jaar. Uh, plaats Serena is in, in, in een lijstje. Waar staat ze dan? Uh, voor Jou ja. op die eeuwige ranglijst? Nou, ze staat, ze staat hoog, dat is duidelijk. Gaat het is het altijd moeilijk. Ja, daar kom je dan bij in de buurt. Moet wel bij gezegd worden dat Serena Williams natuurlijk al bijna een carrière van, van 20 jaar heeft. Ze debuteerde in 1995. Uh, 20 jaar gaat ze mee, maar haar totaal aantal titels, wel 17 Grand Slams, maar ze staat maar op 57 titels uh, in totaal. Ze heeft natuurlijk jaren dat ze minder speelde. Ze is natuurlijk wel eens geblesseerd. Ja. Als we dat afzetten tegen bijvoorbeeld, uh, speelt ze zelf een die jij net noemde 167 titels in het enkelspel. Ja. 177 in de dubbel ook nog erbij. Steffi Graaf, 107 titels. Chris Effort, 157 titels. Dat zijn aantallen waar Serena Williams niet aan gaat komen in haar carrière. Omdat ze gewoon, ja, nou, wat ik zeg, jaren heeft gehad waarin ze de toernooien gewoon uitzocht. En gewoon ja, een beetje een part-time tennister was, om het ja. heel oneerbiedig te zeggen. Ze was niet altijd overal op de toernooien en speelde voornamelijk alleen de grote toernooien. Dus qua aantal eh, ja, hoort ze daar niet bij, maar goed, qua uitstraling prestaties. lange carrière, aantal Grand Slam titels, Graaf staat op 22, Williams heeft er nu 17. Ja, mag je er toch wel in dat rijtje plaatsen inderdaad. Maar was, 2013 was zeker het jaar van Serena Williams. Mark, dankjewel. Mark Brasser, we gaan snel door met de top 5 van het sportweekend. Wel overwogen, samengesteld door de redactie van Langs de Lijn. Nummer 5. Van de, Hall, van de Ik verraste hij in Valkenburg en vandaag wint hij voor de tweede keer in zijn carrière-wereldbekerwedstrijd. een Het brons voor Pauwels is echt een troostprijs voor de geslagen Vlamingen. Want hij is de allerbeste vandaag opnieuw. Lars van der Haar. Ja, Lars van der Haar, de veldrijder. Hij kent een droomstart in de wereldbeker. Won vorige week de opening in Valkenburg. Was gisteren de sterkste in het Tsjechische Tabor. Lars van der Haar nu in de telefoon. Lars van der Haar, gefeliciteerd met die mooie start. Daar moet je wel tevreden mee zijn. Hè? Ja, daar ben ik ook zeker natuurlijk heel erg tevreden mee. Uh, ik had nooit uh, durven dromen dat dit zou gebeuren. Ook zeker niet al in, in Valkenburg laat staan dat ik nog een keer weer in taal word. Dat is uh, ongelooflijk. Uh, Wordt er al anders vandaag, naar je gekeken? Uh, ja, zeker ook vandaag in Rudderford In de eerste superstitie zag je ze toch al wel uh, naar me kijken. Ja, vandaag uh, zat het er niet in om, uh, om veel te doen, maar... Uh, ja, toch ook vandaag vierde, daar ben ik toch heel trots op. Uh, laat ik toch blij van, uh, van, van wat meer kracht in mezelf en ook zeker goede conditie. Hey, uh, Lars, het was een turbulent weekend, want je wint dus uh, in een tabor in Tsjechië... en dan moet je naar België. M maar dan moet je een vliegtuig halen, dat is niet gelukt, begreep ik. Nee, ik wist dat het tricky zou gaan worden. Het was een dure vlucht, maar ik denk, probeer het. Samen met de ploegleider probeerden we dat te doen, maar... Uh... Ja, dan moet, dat zou betekenen dat we echt uiterlijk vijf uur weg moesten zijn en uh, we finished om tien over vier. Nou ja, dan moet je nog naar de persconferentie en nog dopercontrole. Ja, ik was pas om half zes terug bij de camper, dus toen was de ploegleider ook al gevlogen. Dus uh, dat is logisch. En ja, dan moet je een keuze maken van uh, ik ga niks meer proberen en ik ga gewoon in de camper naar huis. Toen ben je Komt in naar de camper naar de België zijn. gereden. Hoeveel kilometer was dat? 1100 kilometer. Maar we zijn wel gestopt in Frankfurt en heb ik nog eigenlijk wel een redelijk goede nacht gemaakt. Maar goed, de concurrentie zat in het vliegtuig, denk ik. Ja, dat klopt. Ja, dus die hadden, de paar hebben daar voordeel van gehad. Maar uh, ja, weet je wat het is? Je, je kunt er heel lang over nadenken en, en balen. En denken, oh jee, ze gaan met het vliegtuig, dus ze zijn morgen beter. Maar ik denk altijd maar, uh, je moet je aanpassen aan de situatie die zich voordoen. En, uh, en daar vrede mee hebben, want anders krijg je er alleen maar stresshormonen van. Ik moet zeggen, je gaat al heel professioneel ermee om met zo'n tegenslag. Maar kon je niet bij die Belgen in het vliegtuig? Nee, ik heb inderdaad eh, nog heel even geprobeerd ook dus naar Parijs te vliegen, want dat deden zij. Maar ik kon al via internet niet meer boeken, want ze zeiden ja, je kan niet in het verleden boeken of zo. Dus dat was allemaal een beetje lastig. En toen dacht ik van, nou ah, weet je, hou er maar mee op, want het heeft allemaal geen zin. Ik ga gewoon lekker in die camper, ik ga achterin liggen. En uh, ja, we stoppen in Frankfurt, we slapen daar en dan rijden we de volgende dag nog de laatste 500 kilometer. Het is lang in de auto, maar het is zo. En uh, uiteindelijk werd je dus vierde. Dat zei je al. Uh, heeft die ritje dan wel opgebroken, denk je? Of valt het wel mee? Ja, misschien. Ik kan natuurlijk niet mijn normale herstel uh, nee. doen. Normaal ga ik nog naar de wedstrijd ook even op de rollen. S'avonds even masseren. Nee, dat, kan nu, dat kon nu natuurlijk allemaal niet. Want je moest echt snel doorrijden. Anders haalde je, gewoon, uh, je, haalde je de wedstrijd niet eens. Het moest gewoon tijd zijn. En uh, ja, misschien. Maar ik had natuurlijk ook gewoon een hele zware wedstrijd gereden. Dus ik was natuurlijk ja. ook gewoon een beetje vermoeid. Maar met vierde te worden laat ik denk wel zien dat het dat gewoon heel goed zit. En de rest was ook allemaal vermoeid. Er was er eentje gewoon heel goed en die wint. En ja, de rest reed er achteraan. Aan de andere kant, uh, je kan ook zeggen... Is het niet gek dat die wedstrijden zo dicht op elkaar zitten? Eentje in België en eentje in Tsjechië. In één weekend. Ja, dat is heel gek. Dat is ook voor het eerst uh, voor ons. Uh, of voor mij. Vroeger is het ook wel eens gebeurd. Maar uh, ja, Rudder voor de Superstitie had het in één keer heel leuk bedacht... Om, uh, om op deze datum te gaan zitten. Want op de eerste datum die serie was het ook een wegwedstrijd. En dan zeiden ze, ja, dan zijn er misschien niet genoeg supporters... of dit of dat. En, uh, ja. Ja, en de UC die staat dat helaas goed... of uh, staat dat helaas toe. En daar hadden ze nooit moeten doen. Ja, het komt de strijd niet ten goede, natuurlijk. Nee, zeker niet. Meneer, zien we je weer in de rondrijden, Lars? Volgende week zondag rij ik weer in de Superprestige Zonnehoven. Oké, okay. helemaal uitgerust aan de start, neem ik aan. Ik wens je veel succes. Ja. Dankjewel. Nummer 4. Nou, viel gisteren ook niet mee, de tweede 500 meter 38,9 9 Twee weken geleden kreeg ik uh, het mooiste nieuws wat ik ooit kon krijgen. En dat het gewoon allemaal uh, helemaal goed was. Hoopwerk aan de winkel over Poenema. Het zou ook vreemd zijn als het uh, vrijdag niet gaat en zaterdag niet gaat. Dat het dan opeens zondag wel gaat. Op nummer 4, Thijsje Oenema. Niet haar prestaties op de NK van dit weekend, maar het verhaal erachter. Oenema heeft een moeilijke tijd achter de rug. In een emotioneel en openhartig interview met Bert Malerink... legt ze uit wat er met haar aan de hand was. Eh, vier weken geleden heb ik... Nou, vijf weken geleden heb ik een moedervlek weg laten halen op mijn pols. En vier weken geleden kreeg ik het eh, nieuws dat het een uh, kwaadaardig uh, iets was. Een melanoom. En dan uh, schrik je heel erg...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 Nou ja, dan had ik niet, helemaal niet hard kunnen schaatsen. ik wou me gisteren plaatsen voor die Worldcups 500. Want dan vind ik dat ik thuis hoor. En dat ging maar net goed. Ik reed het wel derde. Alleen, uh, ja, ik reed achter dus op zich was ik er heel blij mee. Want dan dacht ik vier weken geleden, dacht ik, het is klaar. Ik hoef niet meer te schaatsen de rest van het seizoen. Alleen, dus ik was er heel blij mee. En dan ben ik blij dat ik hier 1.16 rij. En dan denk ik van, ja, dat heb ik toch nog weer gedaan. De afgelopen vier weken wat nou een lastige tijd voor mij was. Ik merk dat ik nu stappen maak en dat ik er nu kan vertellen zonder een, een hele vijf minuten lang te huilen. En dat ja, het gaat beter en ik merk gewoon dat ik nu ook meer kan genieten. Ik rij nu in 16, ik word 10 en ik denk ja, wat voor dikke mensen zitten hier en ik kan ervan genieten. Denk, het komt wel, het komt wel goed en het gaat langzamer. Ja, het, het komt wel weer goed. Nog even op het plekje op je over je, op je huid. Uh, dat is dan weggehaald. Uh, dat is weggehaald toch? Ja, het, is, nou, het was dus door de huisarts weggehaald, want ze dachten dat het allemaal wel meeviel. Totdat de huisarts mij een week later vertelde, sorry, het, is, uh, ja, het was een melanoom, het is kwaadaardig. En daardoor hebben ze nu de rest er ook omheen alles weggehaald. En, nou, twee weken geleden kreeg ik dus het nieuws, het is allemaal goed, die huid wat weggehaald is. Dus dat zit er nu niet meer in, dus we hoeven gelukkig niet meer verder... Uh, ja, ik zou de komende tijd wel dat ik naar de dermatoloog moet om te kijken of de rest uh, er niet weer terugkomt. Maar gelukkig hoef ik niet... Uh,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 en dan uh, hopen dat het gewoon allemaal goed wegblijft. En ik ben gewoon goed onder controle, dus dat moet goed komen. Snel verder met de top 5. De goede start van het Willembeker seizoen van Lars van der Haar op 5 Op 4 is net. Thijsje Oenema nu door met nummer drie. Het is be zijn third in een row voor Sebastian Vettel in de Indian Grand Prix. Um, Hoe voel ik het? Ik ben overweld. Ik weet niet wat te zeggen. Ik denk uh, dat het een van de beste dagen in mijn leven is. So het is incredible to some van de beste drivers in the wereld that Formula One ever had. Ik denk het a een heel field is to come out on top of them. Maar als hij crosses de lijn Sebastian Vettel is de 2013 World Champion. Ja, voor de vierde keer dus op een rij. Wereldkampioen Formule 1. Sebastian Vettel. Louis Dekker volgt voor ons de Formule 1. Louis, goedenavond. Geen grote verrassing, natuurlijk. Wel een grote prestatie. Ja, ja, zo moet je het echt zien. En natuurlijk wordt het een beetje saai, natuurlijk wordt het een beetje voorspelbaar. Maar als we dat even opzij zetten, dan is hij wel een, een jongetje nog van 26... dat nu al vier keer op rij kampioen is geworden. En dat uh, nog lang niet klaar is met de Formule 1. Sterker nog, Vettel is hongerig. Vettel straalt in alles uit dat hij nog heel veel jaren doorgaat. En alles en iedereen uit de boeken wil racen. Ja, uh, zijn vierde overwinning namelijk al achter elkaar... Dat vierde die uitbundig neem ik aan op het circuit. Ja, ja het was een, wel een mooi moment om te zien. Uh, want hij voelde natuurlijk eigenlijk al anderhalf uur aankomen dat het ging gebeuren. Fernando Alonso... De Ferrari-coureur had nog een theoretische kans. Maar die moest dan winnen of tweede worden. En dan mocht Vettel. Nou ja, die mocht niet eens derde, vierde of vijfde worden. Met andere woorden, het was eigenlijk al beslist voordat het begon. Ja. Alonso ging in de eerste bocht ook nog te in En heeft een paar tikken gehad. Uh, schade aan de Ferrari. Dus ja, die heeft echt een, een achterhoedegevecht geleverd. Het is uiteindelijk elfde geworden. Dus Vettel heeft anderhalf uur kunnen nadenken. Goed, ik word blij. Wat zal ik eens gaan zeggen? En dan verwacht je toch een enorme speech. Maar hij kwam niet uit zijn woorden. Nee, nee, nee. Hij zei: eerste woorden, ah ja. Speechless. Nou, dat bleek. Vervolgens is hij een minuut bezig geweest om woorden te zoeken... en zei die dingetjes als... ja, ik vind het een feest om iedere keer in deze auto te stappen. Hij zei zelfs op het podium met de champagne in de hand... dat hij eigenlijk zijn auto miste op dat moment... dat hij er eigenlijk alweer in wilde zitten. Dus ja, dat typeert een beetje de bezetenheid van de man... en ook de winnaarsmentaliteit, want... Het is, het is, ik heb het al eens vaker gezegd, altijd heel bijzonder dat iemand die zoveel wint nog zo hongerig is. En nog altijd in die laatste of ene laatste ronde nog even het record scherper wil stellen. Terwijl iedereen in zijn team, want zo'n coureur werkt met, met een man of 50, 60 personeel om zich heen. Die ook allemaal wereldkampioen worden als hij het wordt. Iedereen wil hem echt tot rust manen. Vettel, doe nou rustig aan. Je hebt alles al binnen. Ga nou niet nog een rondje 1-29 doen. En hij is echt niet te houden. Hij gaat maar door. En dat is ook het verschil tussen hem en ik denk de 21 anderen op dit moment. hoor. Hij is ook een aantal keer uitgejoeld dit seizoen. Doet hem dat wat? Ja, dat vindt hij wel vervelend. Maar eigenlijk vindt iedereen dat wel vervelend. Want op de een of andere manier uh, is, het, is het toch een beetje een ontkenning van wat hij allemaal presteert. Uh, natuurlijk is het heel irritant en ik vind het zelf ook heel vervelend... dat je eigenlijk aan het begin van de race al weet hoe die gaat eindigen. Maar je doet hem toch te kort. En uh, dat gezegd hebbende Vettel is ook een sympathieker coureur... dan die grote meneer die hem voorging, die zeven, zeven keer wereldkampioen is geworden. Schumacher was misschien wel een veel minder sympathieke man. Misschien ook wel een veel minder sympathieke coureur. Maar ja, die reed bij Ferrari. En als je bij Ferrari rijdt, dan kun je heel veel maken in de Formule 1... En uh, Vettel heeft op de een of andere manier... Uh ja een veel sympathieker voorkomen. Aan de andere kant, ja, het stoort gewoon dat hij zoveel wint. Het stoort gewoon met name de Ferrari-fans, dat Ferrari al jarenlang niet kan winnen. Fernando Alonso is naar Ferrari gegaan om met de Italianen wereldkampioen te worden. Nou, nou is hij al vier jaar achter elkaar tweede geworden. Ja, dat, dat vreekt zich, dat gaat vervelend worden. Maar eigenlijk is iedereen het wel over eens dat dat boergeroep, die harde kern, die boet als Vettel domineert, ja die moet maar gewoon zijn mond houden. Laten ze het maar van genieten, want voorlopig uh, is een zegen toch nog niet voorbij, hoor. De naam van Schumacher Viel al. Zie jij uh, Vettel hem voorbijstreven? Nou, hij heeft de tijd mee, zullen we maar zeggen. Hij is 26. Als hij nog drie keer wereldkampioen wordt... is hij qua kampioenschappen al, uh, al uh, in de buurt van Schumacher. En dan nog één jaar erbij en hij gaat er overheen. Maar goed, zover is het nog niet. Uh, ik denk dat hij, dat hij het in zich heeft om dat te halen. Maar niets is zo onvoorspelbaar als de Formule 1. En ik weet, dat is misschien een rare opmerking dit seizoen. Want Formule 1 is dit jaar erg voorspelbaar als het gaat om wie wordt de eerste... Maar er gaat natuurlijk wel heel veel veranderen. En het gebeurt eigenlijk nooit dat een team dat domineert dat jarenlang kan doen. Dus je mag toch hopen dat het volgend jaar spannender wordt. Dat teams beter hun huiswerk doen. Dat er meer concurrentie komt voor dat team. Dat, en dat zouden we bijna vergeten, vandaag ook nog eens kampioen is geworden... met de constructeurs, het team Red Bull. Het team Vettel en Mark Webber. Webber, die daar echt een hele goede rol heeft gespeeld. Maar ja, dat neemt niet weg dat hij dit jaar geen race heeft gewonnen. En Vettel, team. Dus... Het is een teamsport en het leuke van die teamsport... is dat je weet dat iets nooit vijf jaar hetzelfde blijft. En daar moeten we ons dan maar aan vasthouden. Nou, we zullen zien. Dankjewel, Louis Dekker. Nummer 2. Weer komt daar die extra versnelling door de binnenbocht. Weer stuift hij nu weg bij Joris Bergsma. En je hoort het in de hal. Iedereen ziet die nieuwe demarrage van Sven Kramer. 1884, die tijd blijft staan. De titel gaat weer naar Kjeltenhuis...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 Wat heeft hij gespeeld met Jorrit Bergsma? En wat is die goede zomer uitgekomen? 27 jaar, sterker dan ooit misschien wel. In het barecourt hier in Tijalf. Nederlands kampioen, 12, 46, 96. En het gebaar naar het publiek. Zo, dat heb ik gefixt. De kop is eraf. Het schaatsseizoen is begonnen met de nationale afstandskampioenschappen. En het ging hard, heel erg hard.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 het belangrijkste is gewoon dat ik uh, heel de winter doorkom... en dat ik uh, optimaal in Sotsie ben. Wel dertie keer goud op NK's, hè? Dat is een record. Ja, ja, ik had het toevallig gisteren nog maar zo'n Velden. Ik zei, nou, dan moet ik het morgen maar meteen goed doen. Dus, uh, maar deze. Sebastian Timmerman, goedenavond. Uh, Sebastian, jij was erbij natuurlijk in Heerenveen. Uh, het zijn de eerste wedstrijden van het seizoen... en dan wordt er al gesproken over een wereldrecord, benen in half Heb je dat ooit meegemaakt? Nee, nee, dat is echt de eerste keer. Dit is, uh, dit is wel uniek, het was een uniek weekend... Um, hij zat er inderdaad in de buurt. Uh, ik sprak ook mensen die zeiden... ja, hij had hem kunnen rijden, die 1241-69... Uh, hij kwam dus tot 12.46, dus hij bleef een 5 uh, seconden verwijderd van dat wereldrecord. Maar het was echt een, een fantastische race met Jorrit Bergsma. Die uh, lange tijd mee kon met hem. Um, maar inderdaad, toen Kramer die versnelling had, nadat hij al eerdere versnellingen had gehad. Die pareerde Jorrit Bergsma. Toen Kramer die die, die laatste versnelling had, een ronde of 4-5 voor het einde. Ja, toen leefde die al helemaal nog een keertje op. En dat was al heel bijzonder om mee te maken. Dus dat was een uh, uniek slot van een uniek weekend. Ja, want er werd sowieso heel hard gereden. Nierenveen. Ja, het was een weekend met uh, heel veel kampioenschapsrecords, zoals het dan zo mooi heet. Hoe kan dat? Op acht van de tien afstanden is uh, er sneller gereden dan ooit op een NK afstanden. Het is het begin van het Olympische uh, seizoen. Iedereen komt uh, fris en fruitig de zomer uit. Het was het hele weekend slecht weer, lage drukgebied. Uh, vooral vandaag was er een hele lage druk. Dat is, dat is natuurlijk uitermate goed voor, uh, voor de, weerstand, uh, de, de glijweerstand. Um, en, en dat zei iedereen wust. en ik moet zeggen, daar sloeg ze misschien wel de spijker mee op de kop... er zijn geen beschermde statussen meer. Dit is, er zijn geen beschermde statussen voor het bereiken van de World Cups. Het is ook niet zo dat, uh, dat dat later in het seizoen gaat spelen... met het oog op de Olympische Spelen. Mm -hmm. Iedereen moet er echt voor rijden. Ja, en die combinaties. Of die combinatie, die factoren bij elkaar opgeteld, hebben wellicht geleid tot uh, ja, dit kampioenschap bij ja. dus achter de tien records. Zijn. Maar met uh, wellicht de mogelijkheid dat er later in het seizoen, als het er echt om gaat, misschien wel minder hard gaat. Omdat de Nederlanders zichzelf al uh, zo vaak hebben moeten laten zien. Ja, dat, dat is iets natuurlijk. Dat kunnen we eigenlijk pas eind december echt zeggen, als Zeker. we dat Olympisch kwalificatietoernooi hebben gehad. Aan de andere kant zeg ik met, met TVM bijvoorbeeld dat soort ploegen, die hebben inmiddels zoveel ervaring, mm -hmm. die gaan ook bewust uh, gas terugnemen. Die rijden maar twee van de vier wereldbekers en daarna uh, gaat bijvoorbeeld bij Irene Wust eventjes, uh, eventjes uh, de knop om, gaat ze richting de zon. Um, dus ja, dat, dat vind ik moeilijk om daar nu al uh, op in te gaan... en om nu al te gaan voorspellen ja. dat dat gaat gebeuren. Maar het is wel, het is wel een risico. Je moet wel maar Bergsma rijdt doen. ook hard bijvoorbeeld... en die zegt, ja, ik heb een heel andere trainingsopbouw. Ja, ja en die komen... Uh, die, die zijn echt net pas gestopt met trainen. Ik sprak ze ook twee weken geleden... bij de eerste marathon van het seizoen in Amsterdam. Toen waren ze net pas het ijs opgegaan. Toen kwamen ze zeg maar net van de fiets af zo'n beetje. Dus die hebben een hele andere trainingsopbouw... en dat kan dus ook meespelen. Ja. Uh, die hebben wel weer een gaatje te dichten. Ja, maar, maar ze voelen dit niet als een echte tik. Terwijl... Het wel is natuurlijk. Ja, tuurlijk is dat zo. En dat zullen ja. ze ook, ook denk ik echt wel voelen uh, op de vijf kilometer en ook dus op de tien kilometer waar ze echt Kramer waren gepasseerd. Ook vorig seizoen, want vergeet niet dat Jorrit Bergersma wereldkampioen werd in Sochi en Kramer daar tweede werd. Um, he, heeft Kramer echt wat, wat terrein goed uh, te maken gehad? En dat heeft hij gedaan. Dus uh, nu is het weer aan de bammers om daar uh, met een antwoord op te komen. Ja. Aan Bergsma en Bob de Jong. Dan even naar uh, langs de langste afstand bij de vrouwen. Vijf kilometer. maakte, uh, zou je zeggen, opnieuw kennis met Yvonne Nauta. Ja, want uh, dat was ik eerlijk gezegd alweer vergeten. Maar iemand die het schaatsen nog langer volgt dan ik... die kwam uh, mij daar nog even aan helpen herinneren. Dat Yvonne Nauta uh, bijna vier jaar geleden... bij het Olympisch kwalificatietoernooi uh, zich eigenlijk kwalificeerde voor de Spelen van Vancouver. Want zij werd toen derde. Mm -hmm. Alleen Renate Groenewold, die slechts negende werd... kreeg toen de voorkeur van de, de, de selectiecommissie... Dus hij werd een beetje geslacht het Yvonne Nauta. Toen was ze nog junioren. Daarna een beetje stilgestaan. Uh, rijdt bij Liga. Daar is Gianni Romme aangesloten nu als, als tweede trainer naast Marianne Timmer. Ja, en zij heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Want ze reed 15 seconden af van ja. haar persoonlijk record. Ja, dat is echt ongelooflijk. En, dus uh, daar moeten we rekening mee gaan houden. Ja, goed, Eén Zwaluw maakt nog geen zomer, maar uh, uh, zij heeft wel een enorme stap voorwaarts gezet. En nu is het aan haar om dat eind december uh, te bewijzen dat dit geen uh, eendagstreffer uh, was. Er werd gestreden om uh, nationale titels, maar natuurlijk ook om tickets voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Wie hebben er echt gefaald? Kan je dat benoemen? Ja, ik vond dat Hein Otterspeer heel erg tegenviel. De sprinter van Beslist, vorig jaar nog derde op de WK Sprint. Mm -hmm. uh, die heb ik een paar weken geleden ontmoet. Toen was hij heel zelfverzekerd. Er begon echt, stond hij echt voor me van nou, ik ben de man voor dit seizoen. Uh, is hij gaan rommelen met zijn schaatsen. Uh, dat soort dingen. Een beetje onzeker geworden. Nou die zitten dus niet bij voor de wereldbekerwedstrijden. Diane Valkenburg viel verschrikkelijk tegen. Annette Gerritsen. Die uh, na vijver is teruggekeerd. Maar nog niet goed genoeg is om uh, de wereldbekers in te gaan. Uh, sowieso de ploeg van Jack Orry. De vrouwenploeg van Jack Orry, Maar één wereldbeker ticket. Alleen met Lorine van Riesen. Maar goed daarover strakjes meer. Dan, Sebast, nog even het volgende. Eerste schaatsstel lijkt ook alweer geboren. Uh, Bamco Jillet-Alema is boos. Niet op zijn schaatsers, uh, slechte ritten, maar op de muziek. Uh, hij wil niet dat er harde muziek wordt gedraaid tijdens de ritten. Nou, ik, ben, ik ben gek van schaatsen. Ik ben gek van dit stadion. en. Uh... Het gaat mij aan het hart dat mensen dan commercieel denken... de mensen die niet weten wat schaatsen is en allemaal blabla. Bla. Ja, ik kan wel lekker lullen, hoor. En iedereen die tien keer geweest is, die snapt wat schaatsen is. Nou, allemaal hoela. Als je nu muziek doet, dat is verder prima. in een dwaalpauze. Dan moet er feest komen. Maar dan staat er iemand gewoon keihard een interview te houden... dat niemand verstaat. Werkelijk, niemand verstaat het. Er wordt helemaal... En de, ja, daar word ik stroopissig van. Want iedereen draait hem om. Wat doet dat te jeuzelen daar op dat middenterrein? Daar heeft er niks aan. En ik heb al een schriftelijk protest tegenin gediend. En, en dan kijk glazig aan. Die koopsie zit me aan te kijken. En dan, en dan, en dan gewoon vijf, zes tellen zonder iets te zeggen. En dan draait hij om, loopt hij weg zoals altijd. Met alle argumenten in de hand. En je hebt er wordt niks mee gedaan. En ik word er strontziek van. Nou, dat bos. So. Goedemiddag. Wat moeten we er echt denken. Uh, ja, uh, ik, uh, ik moet zeggen, ik hoor dit fragment nu voor het eerst. Uh, ik ben er wel een beetje verbaasd over. Ja, de, de worden, uh, direct na een wedstrijd wordt er inderdaad op het middenterrein ook een interview gehouden. Tijdens de wedstrijden wordt er tegenwoordig muziek gedraaid. Dat is ook om het allemaal nog wat sfeervoller uh, te maken. Uh, daar zijn allerlei discussies over geweest. Uh, Worden maar, de schaatsers ik, dan gehoord in dat soort beslissingen? Ja, maar, ja die mogen zelfs de muziek uitkiezen oh. die er gedraaid wordt. Oh, dat wordt. scheelt. Ja, dus een schaatser mag dan denk ik ook zeggen van... nou, uh, ik wil dat er helemaal geen muziek gedraaid wordt. Nee, ik, ik ben een beetje verbaasd over deze uitbarsting van het Adema. En misschien toch ook wel uh, de kritiek op Arie Koops. Dat hij uh, vindt dus blijkbaar dat hij niet alleen bij dit... maar dat proef ik een beetje tussen de regels door... ook bij andere ja. dingen uh, niet goed gehoord wordt door Arie Koops. Dus, Oké, okay. nou, ja. okay, Sebas, dank je wel. Ja, je kondigt het uh, al aan. Hè. De 1000 Meter en de ploeg van Jack Ori. Daar gaan we het nu over hebben. Want Ori kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen schaatsweekend. Zijn mannenploeg. Brand Loyalty deed het goed. Zijn vrouwenploeg Activia. Activia stelde teleur. Vanuit Tielhof, Steven Dalemout. Tussen de afstanden door is Jack Ory druk bezig zijn kleren te wisselen. Coast hij zijn vrouwenploeg Activia, ja, dan gaat hij in het gif groen. Coach hij jij brand loyalty? Dan gaat hij in het zwart. De groene Ori was dit weekend niet zo blij. De zwarte Ori had een brede glimlach. Want zijn 500 meter rijders deden het goed. Stefan Groothuis haalde op de valreep nog een wereldbekerticket binnen. En Kjeld Nuis pakte er daar drie van. Vandaag won hij de 1000 meter. Ja, een hele goede. Alhoewel die er ontzettend hard erin ging met 16-4. Ah. Ik had er gewoon een heel erg goede en uh, er zit nog wel een stukje meer in. Ja, ik heb uh, weinig aan toe te voegen. Ik, heb, uh, ik voel dat het hard ging, maar ik uh, kon goed op Pim inrijden in de laatste, laatste kruising. Dus uh, nou, eigenlijk, eigenlijk hoe ik hem uh, bedacht had. Ja. Gisteren klagen we over, bij die 1500 meter, dat je de focus kwijt was. Hè? Dat was nu ja, absoluut niet het, volle het geval. Focus. Volle focus en uh, zeker met Pim samen lekker racen. Dus, uh, het is het mooiste wat er is. Je had, na, af, na afloop loop je meteen naar jouw begeleiding toe, hè? naar je coach Jack Waarom is dat? Ja, omdat ik gewoon uh, een soort ontlading. Dat je toch zo weet je, je werkt naar zo'n seizoen, naar zo'n NK toe. Dat is je eerste ja, meting met de rest. En uh, ik heb gewoon keihard getraind deze zomer. En dit komt gewoon als een, uh, als een, ja, als een ontzettend, uh, nou, hoe zeg je dat? Cadeautje wil ik niet noemen, maar gewoon dit, dit maakt het wel af, zeg maar. Dit maakt plaatje compleet. En het is gewoon een heel lekker begin voor een Olympisch seizoen. En daar verderop staat de groene Jacori in zijn actieve jajasje. Hij praat met Diana Valkenburg na een vrij waardeloos weekend. Vorig jaar pakten ze nog drie medailles op de NK. Vandaag werd ze de laatste op de vijf kilometer en had ze niks. Zelfs geen wereldbekerplek. Uh, ja, we bespreken over wat er niet goed was en hoe het kan. We hebben een hele goede voorbereiding gehad. En uh, die is eigenlijk... ik ben nog nooit zo fit geweest als voor dit toernooi. hard getraind, op tijd rust genomen... Twee hele goede weken gehad de laatste weken en dan rij je zo toernooi. Het is echt niet wat we verwacht hadden en we weten niet zo goed waar het ligt. Ik was vrijdag technisch heel slecht. Uh, gisteren ging het beter, vandaag weer iets beter, maar het klopt gewoon niet. En ik werk heel hard, maar die ronde tijden komen niet. En ja, het is gewoon waardeloos. Ja, bij Valkenburg is een behoorlijk vraagtek. Je ziet wel dat ze technisch ineens een aantal fouten begint te maken. Maar die maak je ook niet voor niks. En, uh, ze ziet er heel erg stijf uit in de schaatsen. En, uh... Ja, ik weet niet goed waar het vandaan komt. Ik vind het, ook, ik vind het uh, vrij bijzonder. Dat moet voor jou frustrerend zijn, of niet? Jij hebt overal een antwoord op. Oh, natuurlijk. Nou, frustrerend is een groot woord. Maar uh, ja, het is natuurlijk niet leuk. En, uh, maar, uh, het seizoen is nog niet voorbij. We gaan natuurlijk hard knokken om zo snel mogelijk uh, weer op peil te zijn met haar. Maar uh, dit weekend was het er niet. En het was er ook niet voor Annette Gerritsen. Ze is op de weg terug na een belabberd seizoen... waarin ze kampte met de ziekte van Fiver. Maar het vlot nog niet echt. Gerritsen won in Vancouver nog zilver op de Spelen. Vier jaar geleden. Maar aan het begin van dit Olympische jaar... lukte het haar niet om een wereldbekerticket te pakken. Op de duizend meter was ze 2,5 seconden langzamer... dan winnares Leenstra. Ja, het is, uh, ja, het is gewoon waardeloos. Maar ja, ik weet, uh, op zich weet ik wel nu goed waar ik sta dit weekend. En dat vond ik ook wel lekker. Want... De hele tijd draai je wel wedstrijden en je hebt wel trainingen, maar je, je hebt geen idee waar je staat en nu weet ik waar ik sta. Je hebt, je hebt een beetje een ja, vervelend jaar ook achter de rug natuurlijk. Het was een jaar vol, vol gedonder, weinig positiefs eruit. Ja, heb je het gevoel dat je, dat, dat je dit weekend een knauw krijgt of kun jij wel gewoon makkelijk overeind blijven en dat doel voor de ogen, ogen blijven houden? Um, ja... Nou, ik heb een beetje een dubbel gevoel, want op zich, als ik naar mijn vorige races kijk en zeg maar, mijn tijden die ik hiervoor heb gereden, ben ik wel best wel verbeterd ten opzichte van die tijden. En ik heb natuurlijk uh, aan het begin van het seizoen een heel andere uitgangspositie dan meiden die heel fit het seizoen vorig jaar uit zijn gekomen. Dus natuurlijk probeer ik puur naar mezelf te kijken, maar als ik zie waar ik sta, dan uh, ja, zoals ik zei, moet ik gewoon nog een hoop gebeuren. Maar aan de andere kant, ik heb een verleden waarin ik heel goed gepresteerd heb. Uh, ik moet terugkomen op dat niveau en nog een stap beter. Want uh, ja, zoals je ziet hebben uh, alle meiden duidelijk duidelijke stap gemaakt. En uh, die moet ik nog maken. Maar uh, ik heb er gewoon heel veel vertrouwen in. En ik weet dat ik hard kan schaatsen. En uh, ik ga op zoek naar dat gevoel van, uh, ja, van uh, hard schaatsen. Het klinkt wel heel simpel, maar het is toch wel lastig. En dus moet Jagori op zoek naar oplossingen voor Annette Gerritsen, maar ook dus voor Diana Valkenburg. Diana vind ik gewoon uh, ja, dit hele weekend niet fit ogen. Dus ik weet niet goed wat dat nou uh, aan schort wat dat betreft. Dus van de week zetten we erop de testvisie. in. Ik wil wel eens kijken wat er nu, wat er nu aan de hand is. Want is de training zwaar geweest? Dat zou kunnen. Het zou zomaar kunnen, maar ja, dan verwacht je dat ze, dat ze afgelopen weken gewoon minder goed in de training is. Maar je kan het niet, uh, niet zomaar uh, uitsluiten. Dus ga je naar huis met aan de linkerkant een lach en aan de rechterkant een traan? Eén treintje wel, ja. Dat ja, klopt. Ja, dat is niet leuk, maar ja. Sport erbij, hè, dat sport. Ja, hij moet nog even doorpuzzelen voor zijn Activia. Vrouwen met brand loyalty. De mannen gaan dus uitstekend. In onze top 5 vanavond de goede start van het wereldbekerseizoen van Lars van der Haar. Op 5 op 4 Thijsje Oenema, die naar nu blijkt een agressieve vorm van huidkanker had. Nummer 3, wereldkampioen Formule 1 Sebastian Vettel voor de vierde keer op rij en op 2 de supersnelle NK-afstanden. En dan op 1, de Nederlandse Eredivisie. Nummer 1. PSV verliest drie punten tegen Rodi C. De ploeg uit Kerkrade is daar bijzonder blij mee. Maar PSV verliest nog meer. Namelijk zijn Poolse doelman die voorlopig uitgeschakeld zal zijn. Nu een zegen tegen de koploper. Sensationeel was het in Den Haag. Twente onderuit. Voor het eerst in de geschiedenis wint Hierarchus Almelo in de Kuip. Het is toch eigenlijk een hele gekke competitie. En het is afgelopen. Ajax scoort niet in Amsterdam tegen RKC en laat de koppositie in de Eredivisie liggen. Ja, of die Eredivisie echt top is, omdat het op nummer 1 staat... Ja, dat is natuurlijk maar de vraag in onze middaguitzending schreven Henry Schut en Hugo Borst zelfs een verkiezing uit... voor de beste nieuwe bijnaam in plaats van die Mickey Mouse-competitie. En dat werd uiteindelijk de klerendivisie. Feit is dat er weer van alles gebeurde dit weekend... en dat er vooral ook weer van alles fout ging. De vier verslaggevers bij de wedstrijden van de traditionele topploegen... praten u bij over een vreemde, lachwekkende, spannende en bizarre speelronde in de eredivisie. Want niemand leek de koppositie te willen pakken... En die ene ploeg die bovenaan stond verzuimde dus uiteindelijk uit te lopen. Jeroen Elshoff vertelt wat het misging bij FC Twente. Vooral het afmaken van de kansen was bij Twente het probleem. Twente dominant in de eerste helft. Veel balbezit en ook wel een aantal mogelijkheden, maar... Twente kreeg de bal niet langs Coutinho, de doelman van ADO Den Haag. En daarna gebeurde er in de eerste fase van de tweede helft iets... wat we van Twente niet gewend zijn. De Twentenaren gaven twee doelpunten weg in vijf minuten tijd. Van Bakker, 18 jaar, door de lucht. En een van Gaurier, die een opleiding heeft gehad bij FC Twente, nota bene. Toch leek er eigenlijk uiteindelijk niets aan de hand voor FC Twente. Want het werd nog 2-2. Eerst Castaños, daarna Rosales. En Twente had nog een kwartier de tijd om zelfs te winnen in Den Haag. Het kreeg ook kansen, maar Djordjevic miste. En toen was daar ineens Mike van Duinen... met die geweldige solo van eigen helft. 1, 2, 3 spelers van Twente voorbij. Ook iets dat normaal gesproken niet gebeurt bij FC Twente. Normaal gesproken dus sterk in defensief opzicht. Maar nu ging het mis. Mike van Duinen deed het op een geweldige manier. En daardoor verloor Twente in Den Haag. Hoe ging het eigenlijk met Ajax, Arno van Meulen tegen RKC in de Amsterdam Arena? Ja, is het nou vorm of is het gewoon klasse die ontbreekt bij Ajax? Daar ben ik nog niet helemaal achter. Neem nou die wedstrijd tegen RKC. Natuurlijk weer 75% balbezit. Maar wat koop je ervoor als je niet scoort en als je ook niet veel kansen creëert? Dat heeft dan te maken met ook wel de individuele spelers. Fischer, vorig jaar kwam hij als een komeet. Speelt ontzettend voorspelbaar. Vanaf de linkerkant altijd naar binnen. Nooit buiten om en ook de verdedigers weten dat. Siktorson de spits, is geen slechte spits... maar is geen topper zoals we van Ajax gewend zijn. Geen kluivert, geen echte eigen actie. Toch afhankelijk van de flanken. Aan de rechterkant speelt Andersen. Ontzettend jonge jongen, 19 jaar, bleu. En dat zie je ook in het veld. Je mag het niet van hem verwachten... maar er komt dus ook niet veel vanaf rechts. Gaan we door naar het middenveld. Serrero, de Zuid-Afrikaan. Dat ziet er wel spectaculair uit, maar rendement nul. Mist een aantal kansen, veel balverlies. En wat is er aan de hand met Sim de Jong... Eigenlijk na zijn ziekte, na die ingeklapte long, niet meer terug op het niveau dat we juist van hem verwachten. De aanvoerder die altijd minimaal een zeven haalde. Als je dat deel van het elftal pakt, dan weet je ook waarom Ajax niet heel goed speelt. De aanvallende spelers, de creatieve spelers, zijn niet in vorm. Of hebben ze te weinig klasse? Dat was Amsterdam. Dan uh, PSV. Uh, Frank Wilaert. waarom lukte dat niet in Kerkraden? PSV liet het liggen op het moment dat het op 1-0 voor was gekomen. Want de eerste de beste kans gingen wel meteen in. Hoewel Roda beter startte in de wedstrijd. Daarna, na die 1-0, werd PSV slordiger in de afronding van de kans. Het kreeg zeker nog 2-3 voor de rust. Het had eigenlijk met 2-0 de rust in moeten gaan. Was dat gebeurd, was er niets aan de hand geweest voor PSV. Dat gebeurde niet. Roda komt na de wedstrijd... Roda komt na de rust beter in de wedstrijd, PSV steeds minder... komt zelfs met zijn tien te staan en verliest uiteindelijk gewoon terecht... van Rode SC, dat niet eens goed speelde. Dus eigenlijk heeft PSV het voornamelijk aan zichzelf te danken. En waar ging het bij jou mis? Bij Feyenoord, Ronald van der Vier? Ja, het is eigenlijk een beetje een herhaling van zetten, want ook hier, en dan heb ik het dus over Feyenoord, ging het met name om het benutten, nou ja, zeg maar rustig, het missen van kansen. Want Feyenoord kreeg er nogal een paar, al binnen de minuut voor pellen. Daarna nog een mogelijkheden, maar of Pasveer stond in de weg, of Feyenoord was gewoon heel slordig in de afronding. Ja, en dat ging uiteindelijk tegen de Rotterdammers werken. Uh, Heracles kreeg het gevoel, hé, hey, er is wat te halen in de Kuip, dat is een gekke gedachte. Als je in 13 wedstrijden nog nooit hebt gewonnen, maar die gedachte was er wel. Heracles op 1-0. Uiteindelijk wel de 1-1. Ja, en dan wil Feyenoord eigenlijk te gehaast in de tweede helft... en met weinig overleg op jacht naar een treffer. Dan is er geen organisatie meer. Dan is er eigenlijk geen goed positiespel. Ja, en Heracles heeft alles goed gedaan. Dus als je zegt, waar liet Feyenoord het liggen? In eerste instantie het gebrek aan rendement... Dat geldt de afgelopen weken al. Ja, en in tweede instantie het gebrek aan een routinier die sturing geeft aan het elftal... die zorgt dat de organisatie in orde blijft... en dat men geconcentreerd en zorgvuldig op jacht gaat naar een treffer. Ja, en dat gebeurde niet. En dus kreeg Feyenoord terecht... De deksel op de neus. Ja, dat waren de zogenoemde topploegen. Maar er waren meer clubs die aanspraak maakten op de eerste plaats. PEC Zwolle bijvoorbeeld. De Zwollenaren hebben zo ongeveer de laagste begroting in de divisie, maar presteren als een van de besten. Want jawel, de eerste plaats longte vandaag ook voor Zwolle. Maar AZ was te sterk. Een van de mensen die verantwoordelijk is voor het beleid bij PEC... is technisch directeur Gerard Nijkamp. Verslaggever Joris Kreugel liep met hem mee. <middels> Denk je nog even aan ja? Hoe? Denk je nog even aan je haar? Succes maar, hè? Succes hè? Zo, in de bom gehad. Gerard uh, Nijkop, je wil nog even alle spelers een hand geven voor de wedstrijd. Ja, dat, uh, dat is traditie. Dat uh, doe ik elke keer. Ik vind het uh, belangrijk om het gevoel te hebben met, uh, met die groep. Eén speler uh, zei je wat over het haar. Is met zijn haar aan de hand? Uh, nou ja, goed, Leroy Le die, uh, die staat vandaag voor de eerste keer in de basis. En ik zag dat hij een andere haardracht uh, uh, had. Dus, uh, dan wil ik ze altijd nog even tippen dat hij nog eventjes voor de spiegel moet gaan kijken. Zo beginnen. En het mooie van deze middag is ook nog eens een keer voor jou. Dat PSV verloren heeft. Dus als PEC vandaag wint... Zijn we geloof ik de nieuwe koploper. Droom je er al van? Volgend jaar, Champions League met Pek? Nee, absoluut niet. Zo, zo, zo moet je dat ook niet zien. Wij, wij willen zo lang mogelijk meedoen. Maar onze doelstelling is nog steeds om niet te degraderen. Dus positie 15, met één punt meer halen dan vorig seizoen. Dus in plaats van 39, 40 punten. En daar houden we uh, ons op dit moment nog aan vast. Zes minuten onderweg. De eerste kans is Verzwolle. Ah, kans. Ja, het, werd een, uh, het zou bijna een kans kunnen worden. Hoe kijk jij nou naar deze wedstrijd? Ik probeer wel te analyseren. Ik probeer wel te zien uh, waar het goed gaat. Waar de bedreigingen liggen. Want uh, na deze wedstrijd bespreek je het natuurlijk met elkaar de hele week. En, en, en ja, waar moeten we van leren. En dan probeer je ook je, je bijdrage in te leveren. En blijf sporten. Hè? Dat ben ik het helemaal mee eens hoor. Dus op het moment dat een mooie kans scoren... Nou, dan voel ik mij absoluut uh, chipotter. Ja. En als we scoren, zul je dat straks ook wel zien. Ik, ik focus me tussen de vier lijnen. Maar daarnaast, ja, je bent technisch directeur. Ik, ik nou, doe wat er... doe je dan nog allemaal nog meer? We geven met drie mensen. Ja. En samen met de voorzitter... Oeh, Adriaan Visser geven we leiding aan deze club. Dus het is niet alleen maar uh, de wedstrijd, de technische kant, maar ook van uh, hoe we willen groeien. Uh, algemene zaken, commerciële zaken. Ben je nou zeven dagen in de week, 24 uur per dag bijna met pack bezig? Ja, op het moment dat je hier niet fysiek aanwezig bent, dan, uh, dan speelt het door je hoofd. Ja, zoals ze dat zo mooi zeggen, 24-7, uh, ja, ik ben gewoon met mijn hobby bezig. Heb je dan ook nog wel soms wel eens genoeg afstand om te relativeren als je zo druk daarmee bezig bent? Jawel, dat heb ik wel, want uh, daarnaast, uh, één keer in de zoveel tijd, dan, uh, doe ik ook nog wat werkzaamheden voor FIFA en uh, de KNVB. Haal je de tijd er nog vandaan om dat allemaal te doen? En ik heb nog een thuissituatie, dus uh, een lieve vrouw en twee lieve kinderen. Nou goed, uh, die zijn altijd bij de thuiswedstrijd ook aanwezig, dus uh, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Ben je trots ook wat er nu staat in het veld en dat je zo hoog staat? Want het is natuurlijk ook jouw verdienste. Ja. ja toch maar bij elkaar weten te spokkelen ja. al die spelers. Want het is jullie begroting, 9 miljoen. Ja, tuurlijk maakt mij dat enorm trots. Ik zie wel dat ik daar onderdeel van uitmaak. Uh, ja, we maken misschien wel wat versnelde uh, sprongen. En dat is nu ook heel belangrijk om dat uh, met name goed uh, te managen. Waarin we die uh, spelers uh, ook laten zien en laten voelen: hé, hey, uh, we zijn met een heel mooi verhaal bezig met elkaar. En uh, als je denkt, of als die belangstelling komt van een andere club... Uh, realiseer je dan wel goed waar je, waar je instapt en wat je hier hebt. Maakt het je aan de ene kant ook niet angst? Zometeen uh, ja, blijft het goed gaan voorlopig nog. Uh, dan kun je zo weer je hele team kwijt zijn aan het eind van het seizoen. Ook wel weer uitdagend natuurlijk, maar toch... Ja, maar dat is gewoon een continu proces. Ja, je trapt AZ, 36 minuten, 1-0. Eigenlijk goal Joost. Eigenlijk heel niet zo. Dat het doen, het moest. Zou dan misschien toch ook de spanning in het achterhoofd zitten van PSV heeft verloren? We zouden vandaag wel eens koplopen kunnen zijn. Ik denk dat, dat het absoluut niet leeft. Vind je eigenlijk dat we dat moeten zien, dat PEC op dit moment zo hoog staat? Heeft dat ook te maken met de armoede van het Nederlands voetbal? Ja, Eén ding is dat, is, dat is helder in deze competitie, dat het instabiel is. Dat, dat er geen afscheiding is van de top 3, top 4. Dat maakt het ook absoluut... Spannend en leuk uh, aan deze competitie. Er zitten ook wel uh, voordelen aan. Alleen na, naar het buitenland toe nou het is natuurlijk geen goede zaak dat uh, een paar clubs uh, snel zijn uitgeschakeld in de Europa League. Hè. Uh, dat is absoluut slecht voor het, Nederlands het voetbal. Dat moeten we ons wel uh, realiseren. Gebeurt er gebeurt nog niet echt veel, hè? Nee, maar dit had ik ook wel verwacht hoor. We zitten toch niet naar de slechtste wedstrijd van PEC op dit moment te kijken, dit seizoen? Nee, dat denk ik niet. Kijk, als ze nu gewoon 0-0 lagen staan, dan was uh, het beter gestaan. De brilstand was beter ja. geworden. Ja. 7 minuten in de tweede helft onderweg 2-0. Druif Ruiven nu niet even zuur. Ja, maar goed, dat hoort ook bij voetballen Sterk is Zwolle. Ja, dat, dat moet nu blijken. Maar goed, bij winst had je wel bovenaan gestaan. Of, ja. of geef je daar niet zo heel veel om, zegt dat je niet zo heel veel? Ja, tuurlijk, het is hartstikke mooi. Je hebt elke sportman wil het hoogste bereiken. Alleen we weten aan het eind van de rit dat, dat het niet realistisch is... om te veronderstellen uh, dat wij kampioen gaan worden van Nederland. Al dus de man van Pek Zwolle, de technische directeur Gerard Nijkamp. Laatste berichtje, Anderlecht heeft weer niet weten te winnen in België. Het werd 1-1 tegen Standard Luik. En Standard eindigde notabene met 9 man. Twee rode kaarten dus voor de koploper in België. Bij Anderlecht staat de positie van trainer John van der Blom onder druk. Die lijkt nu even gered met dit puntje. Temi de Zeeuw en Bram Nuitink bleven de hele wedstrijd op de bank. Helemaal verloren is het nog niet hoor voor Anderlecht... De ploeg staat vijfde en met die play-offs in België kan het nog alle kanten op. U hoort het. Einde van Langs van deze zondag. Een bomvol uitzending. Zometeen John Jansen van Galen met het oog op morgen. Wat mij betreft een hele fijne avond. Dag.